6 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Bij de Telegraaf leggen de waarnemend hoofdredacteur en de drie adjunct hoofdredacteuren hun functie neer. Bronnen bevestigen berichtgeving hierover van het tijdschrift Quote. Conflicten binnen de leiding van de krant vormen er de aanleiding voor. Jan Kees Emmer was sinds deze zomer de waarnemend hoofdredacteur na het vertrek van Jules Paradijs. Die ging weg na een conflict met de directie. Chefpolitiek Paul Janssen begint op 1 september als nieuwe hoofdredacteur. Volgens bronnen wil hij een frisse start maken met een nieuwe club mensen. Banken verdienen steeds minder aan hypotheken. Dat komt vooral door de groeiende concurrentie van pensioenfondsen en verzekeraars... blijkt uit gegevens van de Universiteit van Amsterdam en de vereniging Eigen Huis. Banken zijn bang klanten te verliezen als ze hypotheekrentes verhogen... Om concurrerend te blijven leveren ze daarom in op hun eigen winsten. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius komt toch niet overmorgen vrij. Het besluit om zijn straf om te zetten in huisarrest is mogelijk niet geldig. Pistorius is veroordeeld tot vijf jaar cel voor dood door schuld. De gehandicapte atleet schoot zijn vriendin in hun huis dood. Hij zegt dat hij dacht dat hij op een indringer schoot. In Beuningen zijn acht leden van motorclub No Surrender opgepakt door de ME. Ze hadden de verzegeling verbroken van hun gesloten clubhuis. Vanochtend mochten vier leden van de club het pand in... om er spullen uit te halen onder toezicht van de gemeente. Maar toen een vertegenwoordiger van de gemeente aankwam... stonden er veel meer mannen en was de verzegeling al verbroken. Het weer in het westen is er nog kans op een kleine bui. Later vanavond klaart het verder op... en vannacht kan, het in het, kan er in het oosten een mistbank ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en wordt het rond de 23 graden. In het westen kan dan wat regen vallen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de grootste drukte vooral rond Amsterdam. Vanwege Seel Amsterdam. Dat is de merk op de A4, de A9 en de A10. En er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij naarde 6 kilometer file. Omrijden is verstandig. Via Almere. Want er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat er langs de langste file tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. 8 kilometer. Op de A8 Amsterdam Zaandam. Bij knooppunt Zaandam 4. A9 Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Batuverdorp 5. A10 tussen Kadoelen en Knoop het Watergaafsmeer, 8 kilometer. dus de A10 Noord. En tussen Ostdorp en Knoop het Amstel op de A10 Zuid, 5 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam bij Delft, 5. A27 Utrecht Breda voor de brug bij Gorkum, 7. A44 Amsterdam Den Haag in beide richtingen bij Wassenaar, 3 kilometer. En de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenisse, 3 kilometer file. Tot zover de verkeersheer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, En zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Beachman. Smash. It is a ghost town kwinten. Hé, hey, is het uit. Hallo Jonas. Oh, hey, goedemorgen. Uh, avond. Dit is de laatste keer voor uh, Ezra. Dat hij hier is. Klopt dat? Ja dat klopt. En uh, dit keer niet alleen. We maar... hebben nog een uh, leuke gast meegenomen die dit keer ook gaat draaien. Die is er al drie weken omgehand. <lacht> ja maar uh, dit keer gaan we hem ook echt horen. <lacht> dus uh, eens kijken of dat ook wat is hè Lian? Heb je er zin in? Nee. Nou, dan doen we dat dus ook niet. Dit is de eerste keer dat Liam geen zin heeft in een set. Dat verbaast me toch wel heel erg. Dat vind ik nog niet zo gek ook. Maar ja, niks uit. Wie gaat even van jullie eerst nu? Ik denk dat ik het word. Nou, mooi. Dan heb je even kijken. 20 minuten. Komt goed. Ja? Hier heb je Essiga.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 voor de rest wil ik niet zorgen ah. Door Boerie gaat van rauw, rouw. Wil je ass hoog, hè? Die gaan down, da down Big Boerie en ik wil er een grijpen Ik kan meer van voelen, ik kan niet zoveel van kijken ah. Dit heb ik nog nooit meer gemaakt Ik zorg voor een avond die je niet vergeten gaat Oké, is zo dik, me pull up to je bomb bye. Wine en laat me op die ding -stand, yeah, yeah. ha? Het is just justice toch? En ik ben niet met die mannen van, lustig toch? Ah. Gooi het naar achter, daar heb ik die reet aan Velen willen willen, maar daar heb ik toch geen reet aan Tasty. s Blijf me voor me draaien hokken vallen ja dat geeft niet <tied> <tied> Je boening gaat maar raar -ra -ra -ra -ra You make me play. You booty the around and around. chill <muchas> when out. And now the battery, with in the and you make me call out. Baby, come up and dance with me. Turn up on the fake and round, when my make. You around around around around around Mijn die jij ontdekt nu, baby dat Kan ik niet meer zijn, want je bent voor mij nu oeh, oeh. Kan het niet zo zijn dat het voor me stemt, oh. Ik kan je niet laten gaan, soms zit je nog in mijn hoofd Ondertussen heb ik waar, goh maar, je van mijn dag? Ik kan je niet laten gaan, ook al weet ik dat het beter is Meisje, die heb jij aangeraagd K heb een paar liters van die greet goose. Vila P, ik ben daar met m'n groef. Van m'n circle is m'n lola boog. ADF in die bitch, mijn velles. En ik drink uit fles, werk, pull tijd, tell ik aan. pull op selecta. Dynapool op selecta. Dynapool op selecta. Dynapool op selecta. Lekker, lekker, ah, lekker. Dynapool op selecta. Lekker, lekker, ah, lekker. Dynapool op selecta. Na pull up, selector, club, shut down, skepta with This is over, fuck, put your hands up With the gang, you can't even come in my center Celebrate with my day was Outfit all black, a gun New ronde, new kans. Barman, waar blijf me drinkin? Want er zijn een paar interessante Dames die met me willen dansen Your boy doet het goed, man Schatje, doe wat je goed kan alles mag, niks moet maar Ik weet wel ik zat met jou gaat doen, maar Oh, die bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble. Je voor die babbers Babbers, babbers, babbers, babbers Zat je Turn on up we can't unload, but we have blocks and of the sunload. No. Shane, I think you're my number one, you might sleep in Nigeria, wake up in London. Yeah. Navy. langer dan twintig minuten uiteindelijk, maar ja, dat maakt niks uit, toch wel? Nee, voor mij maakt het helemaal niks uit, al had je mijn uur hier neergezet, joh. Ah uh, ja, we hadden eerst tot negen vandaag, maar dat ging niet door. Dat is ook maar beter ook, want wij moeten om acht uur weg, dus, Het uh... Jammer. Maar beter dat het niet tot negen is, anders was je show uh, wat minder geweest. Ah, ik heb ook nog een Quinten, dat maakt niks uit. Nou, <laughs> veel, He? veel heb je niet maar. hoor. Ik heb er heel veel aan jou, jongen. Nou, misschien. En wat zei je? Dan zeg je heel dankjewel, misschien. Quinten. Ja, dankjewel, Je kunt wel gaan. Hé, hey, uh, Quinten. Ja? Elf minuten te laat, maar de maakt het uit. Dat is mijn schuld. Ja, dat klopt. Ik heb voor jou een weerbericht. Vind je dat leuk? Uh, niet echt, maar laten we ermee beginnen. Nou, dan heb je Quinten met je weerbericht van uh, half zeven uh, op 18 augustus. Ja? ja. <laughs> Alsjeblieft, Quinten. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Lokaal kan een misbank ontstaan bij minimumtemperaturen van 12 graden. Ook morgen zijn er flinke zonnige perioden. Maar in Zeeland hangt meer bewolking en kan een beetje regen vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Vrijdag wisselen, wisselzon en wolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt dan op meer plaatsen zomers warm. Wordt het zo warm? Zomers warm. Nou, dan krijgen we mij de files te horen. Het zijn er momenteel 19, waarvan 9 files met een filemeting van 31 kilometer... Amsterdam, Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden, 5 kilometer stilstand verkeer door een vrachtwagen met pech. Tussen de knooppunt Diemen en Muiden afsluit van de rechter rij schrok, vanwege dezelfde vrachtwagen. Apeldoorn-Hengelo, tussen Rijssen en knooppunt Aarselo, 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer door een ongeval op de aansluitende weg. Amsterdam-Utrecht tussen knooppunt Amstel en knooppunt Holendrecht, 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer. Amsterdam-Delft hebben we ook nog. Ja, tussen Rijnshout en Nieuw-Vennep. 2 kilometer langs- rijdend verkeer. Vertraging is ongeveer 7 minuten. En amsterdam Hoofddorp tussen Knooppunt-Raansdorp en Knoopend De Hoek 2 kilometer verkeer, Ook vertraging, maar die is wel 12 minuten. Waar zijn we nou ook alweer? Oh ja, hier. Ja. Koenplein en Watergasmeer. De buitenring tussen Oostdorp en Amsterdam. Rivierbuurt en Buitenhelder. 5 kilometer langs- rijdend verkeer. De meer... De Nieuwe Meer, Watergasmeer, de Buitenring tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Rievenbuurt en Buitenvelder. Bij hectometer paal 18,4 een ongeval. Die is momenteel dicht. Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Rauwe Aqueduct afsluit van rechterrijderschok in verband met een ongeval. Rotterdam B. tussen Dordrecht en Centrum knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer langs rijdverkeer, vertraging minder dan 5 minuten. Amelo-Enschede. Tussen Amelo-Zuid en Bornwest. 3 kilometer zullen verkeer door een ongeval. Hogeveen knoopend holsloot. De hoogte van Oosterhesselen afgesloten. Een toerit in verband met de gekantelde vrachtwagen. Dit was je verkeersinformatie. Nu wil ik Sean. Ain't nobody. lost forever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 Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got feel the most of treasure, and the love so deep we can't measure. was Omi cheerleader en net hoorde je clean managed stronger. We gaan straks weer draaien. Ja, ja, ja. Maar jij ja, niet wel. dit keer. We gaan dit, dit keer, keer niet. gaan we luisteren naar onze oude vertrouwen Liam. Eindelijk, eindelijk. Eindelijk, hij heeft ervoor Oeh. moeten oefenen, maar... Maar, Ma. even hij nou weer? inkomen weer. Top, hij blijft niet staan. Maar Liam, vertel eens, voordat we gaan beginnen heb ik wel een vraag voor je. Hoe ben jij begonnen? Hoe ben ik begonnen? Nou, dat komt allemaal door jou. Dat weet je zelf. Dat komt allemaal goed. door jou. Ja, wat vraag je dan? Ja, dat dan? Het mooie verhaaltje moet iedereen toch even weten. Hij gaat draaien, okay. dus ze moeten weten hoe hij begonnen het, is. Het, het mooie verhaaltje is... Esa had een DJ set. Ik kom vaak bij Esa. En ja, dan moest je gewoon dat, even dat, op dat, dat, dat was het mooie verhaaltje. En toen zijn we ook nog samen begonnen. Samen als een team. Nu niet meer. We draaien soms nog samen. Niet meer samen onder naam. Aparte naam. Ja. Aparte artiesten. Maar toch altijd heel veel lol. Tuurlijk, tuurlijk. Lol moet je hebben. Anders Zijn ga leven, ik niet geen leven zonder lol, hè? Hé, hey, uh, ouwe saaie droogkloot, Quinten. Ja. Jij leeft ook nog, hè? Nou, een klein beetje. Je hebt de hele dag gewerkt. Klopt. Maar hoe was het? Ja, Op zwaar. je werk, hè? We het over ja, gedaan. zwaar. Zwaar? Ja. Nou, ja, vertel er nog meer over. Nou, mijn werk bestaat uit aardbolschillen En uh, aardbolschillen. Dat is het eigenlijk. Oh, wacht, je vergeet het belangrijkste. En aardappelstillen. Ook. Zo, zo. Waar werk je dan, Quinten? Ja, bij het plein. Allemaal je eten. Quinten heeft in de aardappels gespuugd. Oh. Ja. Nou, Quinten, dat nou. Uh, klinkt heel goed. Aardappelstillen en uh, schillen bij het plein. Dames en heren, iedereen bij het plein eten. Dan kun je Quinten zien. En als je hem leuk vindt, vraag zijn nummer. <laughs> ik heb zijn nummer voor je, hoor. <laughs> We zetten het wel op. Bel gewoon 06. Bel mij en ik verbind hem wel door. Kost wel 10 euro. Dat doet er al niet toe. Jongens, we hebben alweer bijna het laatste uur gehad. Ik ben uh, niet zoveel online geweest. Ik was even in een conclave in de keuken. Maar dat doet er al niet toe. We hebben een set gehoord van Ezra. Of Nevi, zo heet je eigenlijk, hè? Dat is de artiestennaam. Ja, oké, okay, maar ik ben geen artiest meer vandaag. Ja. Nee, oh, oh, oh. nee uh, we hebben een set gehoord van Nevi. Die was uh, 30 minuten. Op uh, ZFM. Wat heb je allemaal gedraaid toen? Want ik heb niet zoveel van meegekregen. Ja, ik weet dat het. het kan niet. Het is heel slordig, maar uh, ik heb er niet veel van meegekregen. Nou, ik, uh, ik ben begonnen met wat de Waaronder uh, First Man en uh, Child's Play. Ja, First Man, die heb ik gehoord. Zeker, die, die moeten standaard in. Of, of, ik weet niet of de baas mee luistert, maar of je het goed vindt of niet. Die zitten standaard in mijn set, dus u, u heeft pech. Nou, leuk dit. En ik kijk, uh, we gaan wat wat over. Mee. <laughs> nee, en uh, daarna een beetje Let in House erin. Ja. En uh, daarna House. Hey, wat jullie... nieuwe nummers. Hey, jongens, kennen jullie Erik Prydz? Met Everyday? Erik Preich. Eric Pride. Eric Pride, ja, die. Die Wil. Ja. Is die goed? Eerlijk. Gewoon eerlijk zeggen hoor, je mag alles zeggen. Ik, heb, ik ken niet veel nummers van Het dus, is niet uh, zo commercieel deze radio. Ik dus heb echt geen idee. Ik ook niet, maar ik ben wel benieuwd. Jullie ook? Ja. ja. Een beetje. Nou, Quintus, je je spreek hem eens even uit? Eric Pride, everyday. Nou, dan gaan we nu maar luisteren. Ik vind hem wel. Vinden jullie het wat? Maar klinkt nou, tot nu dus, toe wel hoor. Uh... Ja, totdat straks het straks gaat zingen is alles geneukt. ZFM, Zigo kanaal 40, Radio 16.9, tussen 6 en 8. If every day goes like this, how do we survive? De, onze plaat die we niet kenden. Het zit een lekkere goede. Het is een goed nummer, laten we het zo zeggen. Wie is het ermee eens? Ik. Ja, ik. Ik, vind, ik vind het wel lekker. Zeker. Mooi, dat is allemaal. Je gaat straks onderhand horen bij ons. ZFM. Woensdagavond is 6 en 8. Na het nieuws hoor je onderhand deze plaat. Like en onderhanden. We zijn zo bij jullie terug. Na het nieuws, zet de luisteren. blijf luisteren. Maar nu eerst het NOS.